Zes uur. Het NOS-journaal. Misalat Thomassen. Goedenavond. Servië onderzoekt bescherming oud-generaal Mladic. Demonstratie Nederlandse Volksunie grimmig verlopen. En Alexander Pechtold haalt uit naar VVD en premier Rutte.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 16 jaar was hij onvindbaar, de ex-generaal... en van oorlogsmisdaden verdachte Radko Mladic. Donderdag werd hij gepakt. Hoe kon het zo lang duren, vraagt de wereld zich af. President Boris Tadic van Servië gaat onderzoeken... of Mladic bescherming heeft gekregen. NOS-verslaggever Gerry Uikhoff sprak met de president. Tadic zei dat hij ervan overtuigd is dat Mladic bescherming heeft gehad. Voor mij is het heel belangrijk om de investigatie te veranderen... over wie hem beschermde. Uh, to investigate people that were in, that were involved in the protection. Uh, are they some of them from the, the state structure, from the military, police? Uh, I'm sure that on the beginning of uh, his efforts, uh, he has been protected by uh, those kind of people, for example, retired officers and the police people. De president benadrukt dat Mladic niet onder druk van Nederland en andere Europese landen is gearresteerd. This is not because of pressure of politicians from Holland from European Union from everywhere this is because of us this is because of values we are living in this region in which we have to reconcile to each other. We are living in the country in which we have to establish rule of law. Waarschijnlijk wordt Mladic binnen een paar dagen overgebracht naar het tribunaal in Den Haag. Bill Clinton is blij dat Mladic eindelijk is gepakt. Clinton, die president was ten tijde van de oorlog in Joegoslavië... zei dat op het verjaardagsfeest van verzekeraar Achmea in Friesland. Achmea bestaat 200 jaar en dat was voor bestuursvoorzitter Van Duin... een goed moment om een hernieuwde oproep te doen tot onderlinge solidariteit. Ontzettend belangrijk is dat wij onze coöperatieve identiteit moeten koesteren. En wij kunnen ons ook in de Nederlandse verzekeringsmarkt daardoor onderscheiden van andere verzekeraars. En toen had u bedacht het thema wordt solidariteit en toen dacht u meteen aan Bill Clinton. Nou kijk, wat belangrijk is voor een verzekeringsmaatschappij uh, is dat solidariteit is een van de kernbegrippen voor een verzekeraar. En wij hebben Clinton uitgenodigd omdat hij bekend is vanwege het feit dat hij zich... Uh, Heel erg heeft ingespannen om in Amerika een nieuwe zorgverzekeringsstelsel te introduceren. Maar dat niet alleen. Hij spant zich ook heel erg in om uh, obesitas, met name hè, dus, uh, overgewicht, om daar wat aan te doen. En dat zijn thema's die passen heel goed bij Achmea. Net een half uurtje voor aankomst van Bill Clinton begint het uh, ongenadig te regenen. Iedereen trekt plastic poncho's aan die worden uitgereikt. Want paraplu's zijn vanwege de harde wind niet zo'n goed idee. Mensen zoeken een plaatsje op dicht bij de dranghekken. Het is een groot voor me om u, meneer de president, dames en heren, Bill Clinton, Staande ovatie. Veel mensen maken foto's the met hun mobieltjes. Ik ben geïnteresseerd om hier te spreken, want ik hou van Nederland. Woorden van dank voor. Uh... De band die Amerika en Nederland al zo lang hebben. Nederland als een belangrijke investeerder in Amerika. En Nederland die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Balkanoorlog. En hij maakt ook gebruik van de gelegenheid om te zeggen hoe blij hij is dat Radko Mladic is opgepakt. Mr Lottich was finally captured and will be brought to justice for all the innocent people that he killed. Een bijzonder moment, meneer, en mevrouw? No. Nou ja, het is een bijzonder moment, maar ik probeer hem nog even een beetje te zien, maar Ja. Ik denk dat u een beetje moet omlopen. Ja, ja dan kunt u misschien. Ja. Nou, gaan we proberen dan. Ja. Ja. Hoor. Moet je zeggen. een verslag van Roel Pau. Een grimmig verlopen demonstratie van de Nederlandse Volksunie vanmiddag in Enschede. De extreemrechtsorganisatie protesteerde tegen criminele allochtonen. Er vielen gewonden toen tegendemonstranten de confrontatie zochten. Vanmiddag sprak ik met burgemeester Den Oudste van Enschede en ik vroeg hem naar de gewonden. Uh, aan het begin van, van de schermutselingen zijn er twee mensen uh, gewond geraakt. Uh, twee, uh, twee demonstranten uit Duitsland, wat ik begrepen heb. Het wordt nog verder nagezocht.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 Ja, nou ja, wij liggen natuurlijk aan de grenzen, dus dat is op zichzelf uh, zijn er Duitsland groeperingen die, uh, die ook uh, met een verwant gedachtegoed hebben met de demonstranten. En dat betekent dat het ook relatief gemakkelijk is voor de Volksunie om uh, Duitse uh, medestanders op te roepen. Men doet dat ook uh, bij vrijwel elke demonstratie, dat is hier ook gebeurd. En omdat we er dichtbij liggen, uh, hebben we een aantal Duitsers er ook uh, uh, ge gehoor gegeven. Okay. Meneer de oudste burgemeester van Enschede, dank u wel. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal, met Isolo Thomassen. Awesome. D66-leider Pechtold haalde vanmiddag hard uit naar premier Rutte... en naar het kabinet en naar de VVD. Het gebeurde allemaal op het D66-partijcongres in Utrecht. En daar was ook verslaggever Marcel Bril. Het was vooral een middagje VVD-tje pesten. D66-leider Alexander Pechtold verwijst Mark Rutte, de premier, dat hij geen liberaal meer is en dat hij alleen nog maar luistert naar de SGP aan de ene kant en de PVV aan de andere kant. Hij maakte dat tijdens zijn speech op het podium duidelijk door een toneelstukje te spelen. Nee, nee, nee Mark, het komt even niet uit. En hoezo? Ik sta een zaal vol liberalen voor liberalen toe te spreken. Liberalen. Nou, bel anders even morgen terug. Oh, dat mag niet van de SGP. Um, ik, ik, Mark, Mark, Mark, ik versta je slecht, wie schreeuwt daar zo? Ogeert. Geert. Ah joh, dat meent hij niet, Hè, agree to disagree, weet je nog? Mark, Mark, nee, sorry, ik ga Maar Mark, Mark, nu, even, niet. Sorry congres, de volgende keer kan die mijn voorspel inspreken. Maar na de lol, na de grap, werd toch ook wel serieus. Want hij is behoorlijk gefrustreerd over de opstelling van het kabinet en de VVD in het bijzonder. VVD en CDA betalen een te hoge prijs om de treffenzaal te mogen bemannen. Is dat om de macht of is dat om een ideeën? Dat laatste lijkt steeds onwaarschijnlijker. Op het congres klonk bijval voor de opmerkingen van Pechtold. Maar er klonk ook een waarschuwing. Val niet alleen maar de andere partijen aan... maar zorg er ook voor dat je zelf een goed verhaal hebt. En met die gedachten gaat het congres van D66 vandaag naar huis. In Moskou is een verboden homodemonstratie neergeslagen door de politie. Tientallen mensen zijn opgepakt. Homoseksualiteit is nog steeds een taboe in Rusland... merkte correspondent Kizia Hekster. De verboden demonstratie zou in het park zijn tegenover het Kremlin, de Alexandertuinen. Maar de politie heeft het hele park hermetisch afgesloten, zodat er niemand in of uit kan. Dus de vraag is een beetje, wat gaat er gebeuren? Hier komen dan toch een groep mensen aangerend. En hier de eerste arrestant. Wordt meegenomen door de politie. Gaat rustig. De camera's komen. Agenten in Burger lopen er ook achteraan. Het gaat nu om één demonstrant die wordt opgepakt. In het midden van uh, nu tientallen journalisten. Hier een meisje. Een tweede arrestant. Die in de bus gezet wordt. En we option bij Spanietuk niet hier voor uit. Hier een mevrouw met rode haren die woedend praat tegen een politieagent. Heeft u het recht om deze mensen hier zomaar vast te zetten, vraagt ze. Nou, de actie hier bij het Kremlin lijkt afgelopen. En nu gaan alle journalisten op naar het stadhuis. Want daar is het tweede deel van de actie aangekondigd. Een paar honderd meter verderop. Twee jongens die gekomen zijn om te zingen wat zij van homo's vinden. Pederasten. Het is een beetje Het is een beetje Het is een beetje Homoseksualiteit, dat is gewoon iets voor apen, zegt deze jongen, met uh, heel kort haar. En daar moeten wij Russen absoluut niets van hebben. Uh, mannen horen het met vrouwen te doen. En mannen die het met mannen doen, dat is echt verschrikkelijk. Hier bij, uh, bij het gemeentehuis hetzelfde verhaal als eerder bij het Kremlin. Mensen die gearresteerd worden. Mensen die uh, graag kenbaar willen ma uh, maken dat ze niet gediend zijn van homo's. En zo komt dan een einde aan deze homo manifestatie op deze zonnige dag toch weer in een grimmige sfeer. Een bijdrage hoort u van Kizia Hekster. Sport. Op Roland Garros komt vandaag de laatste overgebleven Nederlander in actie. Aranska Rus speelt in de derde ronde tegen Maria Kirilenko. Mark Brasser staat ze al op de baan. Nee, het is uh, nog wachten op de partij van uh, Aranska Russe. Uh, er staat nog een, een mannenpartij geprogrammeerd. Daar is het inmiddels wel 2-0 in sets in het voordeel van Ivan Lubitschits. Hij speelt tegen Fernando Verdasco. Als die partij klaar is, dan mag Aranska Rus uh, eindelijk de baan op. Ja, Wat zijn er kansen tegen Kirilenko? Lenko? Nou ja, kansen heeft ze natuurlijk altijd. Ik bedoel, als je daar geen, uh, geen vertrouwen in hebt, ja, dan hoef je er niet uh, aan te beginnen. Nee. Het is wel zo dat ja, de, de euforie wel groot is. En die moeten we wel een beetje temperen. Omdat uh, Maria Kirilenko Lenko een speelster is die we de, de laatste jaren... en gewoon altijd wel in de derde ronde via de ronde kwartfinale van een Grand Slam toernooi terugvinden. Heel veel ervaring, heeft, veel ervaring heeft in het spelen van dit soort wedstrijden van derde rondes. Dus het zal een, een hele lastige wedstrijd worden voor uh, Ranska Rus. Eerder op de dag ging de aandacht vooral naar de favorieten bij de mannen. Hè? Ja, veel favorieten inderdaad vandaag in actie gezien. Novak Djokovic toch wel de partij in de derde ronde tegen Juan Martín Del Potro. Gisteravond 1-1 in sets werd hij afgebroken vanwege de duisternis. Werd veel van verwacht vandaag. Het viel een beetje tegen. Del Potro kwam er eigenlijk niet aan te pas. hele eventjes nog in de derde set. Maar die verloor hij en toen was het wel gedaan. Djokovic dus door 3-1 in sets tegen Del Potro. Veel makkelijker had Rafael Nadal het. Hij speelde tegen Antonio Veits. Dat is een Kroatenjongen jongen die uit het kwalificatietoernooi komt. Nadal heel makkelijk door 3-6. Sets. En ook Andy Murray, dat is de nummer vier van de wereld in drie sets door. Hij speelde tegen Michael Berrer. En dan krijgen we vanavond, op dit moment wordt nog gespeeld Robin Seudeling. Dat is dan de nummer vijf van de wereld. Dus de top inderdaad op Vederen naar de topman komen vandaag in actie. En ja, tot nu toe zijn ze allemaal door. Oké, okay. Mark Brasser, dankjewel. Vasily Kirienka heeft de twintigste etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De Wit-Rus was de sterkste in de bergetappe naar Sestriere... en kwam solo over de streep. De Nederlander Steven Kruiswijk reed de hele dag met de beste klimmers mee... en finishte als zevende. De leidende positie van Alberto Contador kwam niet in gevaar. Morgen wordt de afsluitende tijdrit gereden. De hockeyers van Amsterdam zijn kampioen van Nederland. In de tweede wedstrijd van de finale play-offs... was de ploeg na strafballen te sterk voor Bloemendaal. Doelman Klaas Vering stopte de beslissende strafbal van Ronald Brouwer. Het is voor het eerst sinds 2004 dat Amsterdam de landstitel pakt. De afgelopen jaren verloor de ploeg keer op keer de finale. Coach Taco van den Honert merkte dat een aantal spelers van de ploeg... Opgelucht was? Ja, ik denk wel veel. Er zijn er zeker er zijn er een aantal spelers bij ons die, die hem nog nooit gewonnen hebben. Wat oudere zeg maar. En die, ja, die, dat, dat wordt op een gegeven moment wel een beetje frustrerend als je hem steeds niet wint en steeds weer in die finale staat. Dus ik denk de laatste 7, 8 jaar iets van 4, 5 keer in de finale gestaan en steeds een bloem al verloren. Dus voor zeker voor de oude taken, Geert-Jan en Floris Geert uh, Evers en zo, het is het wel heerlijk dat ze hem een keer winnen. De strijd om de landstitel in het basketbal is nog niet beslist. De zesde wedstrijd tussen Groningen en Leiden eindigde in 63-57 voor Groningen. Morgen valt de beslissing als beide teams elkaar treffen in Leiden. Formule 1-coureur Sebastian Vettel start morgen bij de grote prijs van Monaco vanaf pole position. De Duitse wereldkampioen bleef tijdens de kwalificatiesessie de Brit Jensen-Button voor. En vanavond natuurlijk de voetbalwedstrijd van het jaar. De finale van de Champions League tussen Barcelona en Manchester United. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi. Goedenavond. Er staan twee files en ze staan allebei op de A4 in de richting van Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmaden eerst 6 kilometer door een ongeluk. De linker reist ook is dicht bij... Dat was Dennis Moi. Nou, Er is verkeersinformatie sterkte op de weg. Hoofdpunten van het nieuws krijgt u dan. Servië onderzoekt hulp aan Radko Mladic. Gewonden bij betoging NVU in Enschede. En D66-leider Pechtold haalt op congres uit naar de VVD en naar premier Rutte. Dit is Radio 1. NTR Pavlov.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 het verdriet te verzachten. We stellen deze vraag aan Natasja Savic... die in 1994 met haar dochtertje uit Bosnië naar Nederland vluchtte... uit angst voor Mladic en zijn troepen. En we praten er ook over met Anthony Pemberton... die gespecialiseerd is in slachtofferhulp. In de Utrechtse Paardenkathedraal is deze week een toneelstuk te zien... waarin de acteurs de hele voorstelling lang bloot op het podium te zien zijn. Morgen zijn er zelfs twee voorstellingen, of één, dat weet ik niet eens meer... waarbij ook het publiek naakt in de zaal moet zitten... Acteur Jeroen de Man zit hier aan tafel met kleren. En er is nog een andere reden om het over naaklopen te hebben. En dat is de verschijning van het blootboek... naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Naturisten Federatie Nederland. En de voorzitter daarvan heet Henk-Jan Kamerbeek. En hij zit hier ook aan tafel. En onze baandgast Harry Lensink, misdaadverslaggever, is er ook. En we hebben live muziek van I Am Ook. Ja, en vorige week eh, vertelden we al over het eh, Groot Nationaal Onderzoek... naar de sociale vaardigheid van Nederlanders. 8500 mensen hebben al meegedaan aan het onderzoek. U kunt er ook aan meedoen op www.grootonderzoek.nl. En aan het eind van het onderzoek zit een persoonlijkheidstest... en enkele vragen uit die test stellen wij nu aan onze gasten. Ja, voel je dus niet overvallen. <lacht> Anthony, ik, ik, ik wil met jou beginnen. Ja. Eén van de uh, vragen is... Of een stelling. Ik vind het soms moeilijk om de zaken vanuit het perspectief van een ander te zien. En uh, op welke schaal moet ik antwoord geven? Nou, je nee? kan gewoon zeggen ja of nee. Daar kan je het, het genuanceerd zeggen op die test. En dan leer je heel veel over jezelf. Maar hier doen we het even snel. Nou, laat ik het dan maar toch maar nee zeggen. Ik vind het niet moeilijk om het uit een perspectief van een ander te zien. Iemand die in slachtofferhulp gespecificeerd is. Dat lijkt is opmerkelijk. Dat is, opmerkelijk. Ook... Ja, dat dat is lijkt... ook wel erg, zijn, inderdaad, als dat niet zo. Ja, jammer dat je er niet in trapt. Ja, we hebben ook een vraag uh, uh, voor Jeroen de Man, acteur. En dat is de volgende. Ik maak me niet zo druk over de ellende van anderen. Uh, wel, ja, wel. He heus wel. <laughs> Wanneer bijvoorbeeld? Nou ja, zeker acteurs zijn, zijn hele sensitieve figuren. En, en, en zijn uh, drama, is, is, nou ja, drama is mijn beroep. Dus je ik ik vindt het eigenlijk dat, wel lekker, nou, of niet? Ik vind het en heel sappig, drama, ellende van andere mensen. Maar ik, als het uh, mensen van dichtbij zijn, vind ik het verschrikkelijk. En als het heel oprecht, groots drama is, dan kan ik. Ja, natuurlijk. Ik ben een heel apathische iemand. Henk-Jan Kamer, ben empathisch. Wat zeg je nou? Empathisch? Ja, jij hoorde het. Zei je apathisch? Ja, ik zei apathisch. Dat ja. ben ik ook. Ik ben allemaal ik ben heel, heel paradoxaal. <lacht> dan moet je je zeker opgedraaid worden voor je het podium opgaat. Nee, empathisch, dat ben je. Uh, Henk jan Kamer, ik, uh, directeur, voorzitter, hoe heet dat, van dat? Ja, ik ben directeur. Directeur van de uh, Federatie van Naturisten Nederland. Uh, aan jou de vraag. Ik voel vaak medelijden met mensen die minder goed af zijn dan ik zelf. Ja, dat komt regelmatig voor, ja. We hebben het in Nederland natuurlijk wel heel goed met elkaar. En heel veel mensen in de wereld hebben het veel minder getroffen. Dus uh, ja, dat uh, vind ik wel een probleem. Vind je het een probleem voor jezelf? Nee, vooral voor die mensen. Okay. En zet je het om in actie of uh, wat doe je ermee? Ja, ik, ik heb er ook wel eens een machteloos gevoel bij. Want je wilt vaak wel wat doen, maar beseft tegelijkertijd... dat het vaak toch ook een druppel op een gloeiende plaat is. Hè. Als er een hulpactie komt... Ja, dan verzamel je wel uh, een paar ton misschien, maar. op wereldschaal helpt het vaak zo weinig. Ja. Natasja Savic, um, uh, voor u de volgende stelling. Ik voel vaak medelijden met mensen die minder goed af zijn dan ikzelf. Ja. Ja. Dat, maar... uh, dat is. Uh, dat hoort bij mijn, mijn beroep. Dus ik was altijd ja mijn werk bezig en betrokken voor mensen die hebben hulp van anderen nodig voor gehandicapten voor zieke kinderen dat was mijn leven want dat u ben... was vroeger orthopedagoog? ja he? ik was orthopedagoog en logopedist ja werkende in kinderziekenhuis Medische universiteits universiteitscentrum in Sarajevo mm -hmm. um, en, en en Harry Lensink is er een van deze stellingen die jou aanspreekt in de zin van... Nou, uh, met welke of, stelling heb je het meest? Het morgen, daar kan ik me alles bij voorstellen. Uh, het medelijden. Uh, niet per se. In die zin dat ik wel zie dat anderen het slechter hebben. Maar <coughs> medelijden, dat impliceert dat het, dat het jezelf pijn doet. Dat heb ik niet. Maar ik zie het wel graag opgelost. Goed. Ja. Dit is Tot 7 uur, Pavlov. Na dit inleidende rondje, ons eerste onderwerp. Deze week, en ook de komende weken, is er in Utrecht een opmerkelijke voorstelling te zien. In Utrecht, in de paardenkathedraal daar. De hele voorstelling, genaamd Viva la Naturistaration, zijn de acteurs naakt. En morgenmiddag is het dubbel bloot, want er zijn niet alleen de acteurs naakt... maar ook het publiek dat in de zaal zit, moet uit de kleren. Die voorstelling is trouwens al lang uitverkocht, dus ga dat nu niet proberen. En omdat hij uitverkocht is, is er volgende week een, nog zo'n uh, dubbelblote voorstelling. Ja. Jeroen de Man, jij bent een van de acteurs en ook volgens mij de initi initiatiefnemers van dit stuk. Waarom bloot? Uh, nou, ik, ik ben ik, ik natuurist van, vanuit hu van huis uit of ja, maar ik ben verwekt op een, een naturistencamping. <laughs> Flevo natuur. En uh, ik ging altijd met mijn ouders daarheen. Ik, ben, ik denk nu heel anders over dat woord natuurist, Maar goed, kunnen wij misschien ook wel eens over hebben. Want het is in feite een nu nudisme. Het heeft niet zoveel met natuurisme te maken. Maar uh, uh, nee, het, het is begonnen dat ik, op de ik zit op, zat op de toneelacademie Maastricht. In 2005 afgestudeerd. En ik zat daar met een uh, jongen uit mijn klas, Joris Smit, die ook meespeelt. En we deden een workshop in Barcelona... En er waren allerlei Britse uh, uh, preutse meisjes. En toen begon het keihard te regenen. En uh, toen trokken we al onze kleren uit. Toen schreeuwden we heel hard. Viva la naturaleza de Over de bergen daar. En uh, ja, uit een soort impulsief groot moment. Dat vonden we helemaal te gek. En toen zeiden we, ja, we moeten daar eens een keer mee iets mee doen. Ja, moeten we doen. Nou, dat bleef maar door emmeren. En uiteindelijk hebben we gez gezegd, we gaan het plannen. Goed. Even, wat waren de reacties van die Spaanse mensen op jullie uh, Ja, dat vonden wij heel gek. Ja, dat vonden ze maar eng. En ook leuk, denk ik. ja, hmm. ja. We hadden daar misschien meer uit kunnen halen. Nee. Denk we wel eens. In welke zin? Ja, god, we hebben we het andere keer wel. Ja. Oké. Maar die reactie, die begrijp ik wel. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ik vind dat ook spannend, moet ik eerlijk zeggen wel, hoor. Nou nu ik... ook? Vind je het nu ook nog spannend om nee, het podium het voor, op te gaan? Het is voor en, mij, en... ja, natuurlijk vind ik dat wel spannend, maar het is een ander, ander iets geworden. Het, is, het gaat helemaal niet totaal niet over chockeren of zo. Of uh, taboe doorbreken. Het, uh, het gaat over een, een bepaalde soort schoonheid, tonen. Uh, en ik bedoel, we zijn niet, uh, we hebben geen danslichamen allemaal. En mm -hmm. het, ik bedoel, dit is mijn lijf en uh, uh, ik ben geen surf dude. Uh, maar we zijn wel. Dat impliceert op. dat je een surf doet, heeft een strak lijf, ja. bedoel je toch? Ja, en, toch? Zo'n zo ja. uh, six-pack-achtige uh, gebeuren. Een, en jij hebt een beetje een buikje. Beetje. Goed. <laughs> en daar heb je geen last van? van. Nee, omdat we echt uh, een, een kracht voelen met elkaar. We zijn echt een groep, een collectief. En we hebben het ook echt samen gemaakt. En, uh, en we, de allereerste dag dat we met elkaar gingen repeteren... toen hebben we ook onze kleren uitgetrokken... en uh, dat toen dachten we, oh god, jeetje, we hebben gezegd dat we naakt gingen... en dan moeten we het nog doen ook. En toen zijn we opnieuw, want we kenden elkaar allemaal... toen yeah. zijn we ons opnieuw aan elkaar gaan voorstellen. Yeah. En uh, in zo'n kringetje. Oh, een, en, en, oh, en, oh, zo, dan dus je, hallo, ja, ik ben Jeroen. Ik zeg, ik ben Jeroen en, en hier ben ik trots op... en dit vind ik lelijk aan mezelf. en Dit is een litteken, dat komt zo en zo en zo. En het was heel erg mooi dat we dat met elkaar deden. En, uh, en, en vanaf die dag is het eigenlijk heel natuurlijk want gegaan. Wat, wat maakte dat mooi? Ja, het is zo oprecht... En, en, en emotioneel ook. Maar is dat anders dan dat je dat zou doen met kleren aan? Uh, ja, dat vind ik wel. Het is heel, heel, heel kwetsbaar. Je, je kan je nergens achter verhullen. Het is gewoon wat je erbij voorstelt. Het is, het is niet uh, een pusher BH om nog iets, te, een illusie hoog te houden. Of, uh, het is gewoon, ja... En wat, wat ja. heeft dat voor een effect op jullie gehad? Op jullie samenwerking? Nou dat heeft wel gemaakt dat we heel erg uh, lief en respectvol met elkaar omgaan. En uh, de, de voorstelling gaat niet alleen maar over naturisme. Het is niet dat we een grote propagandashow houden over naturisme. Uh, maar het zit er wel de hele tijd als laag onder de voorstelling. Dat is ons dus eigenlijk ons spel, mm -hmm. Maar wat dat is het doel wel heel van verklappen. het stuk? Wat willen jullie eigenlijk overbrengen? Uh, wat, wat, waar het in wezen over gaat is... Uh, we kunnen zeg maar als motto zeggen, uh, deze tijd heeft nieuwe rituelen nodig... We gaan heel erg op zoek naar uh, groepsgevoel, naar collectiviteit. En uh, we hebben heel lang onderzoek gedaan naar allerlei stromingen. En, uh, en daar vonden we de jaren twintig, een self de die periode. En daarna ja. uiterst boeiend de, de, de, de zieke steden, zieke moraal, industrialisatie. Mensen die daaruit wilden breken. Naar buiten, naar ja, de natuur. Ja, en op zoek gaan naar wat is dan, wat is dan nat natuur. En, en terug ja. naar de natuur. En dat, dat uiten zich in. in uh, Mensen die een blokje omgingen, daarvoor werd er nooit gewandeld. Dus maar toen kwam de enorme wandelspot Ja, toen ging hè? men wandelen en ja. toen komt die FKK komt dan op. Dus dit nou, bloot staat ook voor puur, voor de natuur. Ja, ja. En, en in die zin is het heel naturistisch wat wij doen. Uh, het, het, het respect voor, voor de natuur en, en, en ook naakt het nudistische eraan. dat ja. naturisme is natuurlijk veel meer, ook het vegetarisme... en, en, en tegenoverbevolking. En, uh, het is een grote paraplu. Ja. Henk-Jan Kamerbeek, u bent voorzitter van de, v de Federatie van Naturisten Nederland... die dit jaar 50 jaar bestaat. Um, ik zag u knikken. Ja. U bent het heel roerend eens met uh, Jeroen de Man. <laughs> ja, uh, ik, ik denk inderdaad dat uh, naturisten, uh, als je op een naturistenterrein bent... dan is de sfeer anders. Want uh, heel eventjes, uh, Jeroen die stipte net al een beetje aan. Uh, het, uh, de term nudisme is ook gevallen. Wat is nou precies het verschil? Ja, uh, ik zeg wel eens, je hebt eigenlijk een, een, heel, uh, een hele lange lijn. Aan de ene kant van de lijn zit het naturisme met die oorspronkelijke waarden. Uh, dichtbij de natuur, respect voor jezelf en de ander enzovoort. Uh, waar vegetarisch eten bij je kwam kijken, niet roken, niet drinken, dat soort dingen. En aan de andere kant een nudisme, mensen die gewoon lekker in een blote kont willen zitten als het mooi weer is. En ja. van alles daartussenin zou je kunnen zeggen. Hmm. En spreekt u dat aan, die voorstelling? Ja, zeker. <laughs> dus natuurisme is een ideologie meer? Ja, ik denk dat het ja, okay. inderdaad vroeg in de vorige eeuw begonnen is als een ideologie. Mensen die erover na hebben gedacht van hoe wil ik leven. Um, wanneer bent u begonnen met blootlopen? Uh, dat was in mijn studententijd. Ik studeerde in Groningen en ben toen uh, voor het eerst naar een uh, naakstrandje gegaan, een openbaar naakstrandje bij de Hoornse Plas, dat is er nog steeds. En dat beviel me erg goed. En dat heeft ook heel veel te maken met die sfeer waar we het net even over hadden. Maar je, je moet dan toch die stap nemen. Dus hoe bent ja. je daar uiteindelijk terechtgekomen? Ja, uh, door bij jezelf te denken van... nou, ik, ik wil dat gewoon eens proberen. Hoe dat is om uh, geen kleren aan te hebben. En hoe was dat? Erg prettig. En wat, ik, wat is ik, dan kwam, zo... ik kwam ook tot mijn verrassing mensen tegen die je kende. En die ik daar je uh, je zegt, wellicht ook niet had ik, verwacht. Als je zegt, ik wil dat wel eens even proberen. Welke verwachtingen heb je dan? Het is, uh, ja, of je, is het net zoiets van, ik wil wel eens een... een uh, uh, een checkje roken met een beetje wiet erin? Of, uh... Ik denk dat het bij mij voortkwam uit het zoeken naar een vrijheidsgevoel. En dat vond ik daar ook wel in. Uh, uh, ik, als mensen mij vragen van, ja, waarom moet dat nou naakt? Dan zeg ik altijd, ja, waarom moet dat nou een zwembroek aan? Als het, als het mooi weer is, de mussen ja. vallen de, van het dak. Je zit heerlijk in de zon, waarom moet ik dan een zwembroek aan? Ik zou het echt niet weten. Nou, ik snap het wel. Want, uh, ja, ik snap het ook wel. Het <laughs> heeft alles, alles met schaamte te maken. En dat zit in de poriën van onze samenleving. Dat is met Adam en Eva begonnen voor mensen die uh -huh. dat geloven Maar ik zou er ook een beetje ongemakkelijk van worden, hoor. Als ik op zo'n zo strandje zou lopen. En ik, nou, ik ben er wel eens per ongeluk terechtgekomen. Dan was ik iets te ver doorgelopen. En um, uh, ik vind dat dan toch wel een beetje ongemakkelijk. Al die naakte lichamen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Als iedereen naakt is en je hebt kleding aan... dan word je raar bekeken. dus dan, dan voel je je ja, opgelaten. Ik, ik, maar ik, ik hoef het ook eigenlijk niet te zien. Ik vind het wel prettig als er een klein lapje stof het een en ander bedekt. Ja, ik, weet niet, ik ken ook heel veel mensen die in zwemkleding ook niet om aan te zien zijn, zou ik zeggen. Dan heb ik zoiets van, ja, nou, uh, wil je uit? nou per se maar, iets verhullen? Ja, je maar ziet Henk, toch wel kan, wat voor lijf. Kan je vertellen, wat is het verschil tussen jou als je met kleren loopt... en uh, als je zonder kleren loopt? Wat, wat, wat verandert er dan in je? Ja, wat ik net ook, ook al zei, voor mij is het uh, wel een stuk vrijheidsbeleving. Uh, je voelt je toch uh, wat meer één met je omgeving. Ik vind het heerlijk als de wind om je heen uh, uh -huh. voelt. En heeft het, uh, in het ook een loodje wat... zwemmen is prettig. Mm. Heeft het ook wat Jeroen de Man hier zegt, die acteur die zegt. Het heeft een soort eerlijkheid, um, ja. kwetsbaarheid. Ja. Het is wel een, on een persoonlijk onderzoek naar, naar grote woorden. Want vrijheid en eerlijkheid, maar, maar ook de, de gelijkheid, want dat is een verschil. Of je als er een groepje men, mensen staan met kleding aan en je gaat erbij staan. Of er staan vijf naakte mensen en je gaat naakt daarbij staan. <kijkt> dat is gewoon de, de, de, de nou ja, de, de, de, de naturistische schrijvers zeggen dan de statuskrampachtigheden uh, verdwijnen. Maar dat is wel een ding. Ik kan me bepaalt ook voorstellen zoveel. dat je, ook als je naakt bent, dat je. Ik je, je, uh, bedoel, als jij, je had het net al over een surf dude met een heel strak lijf en een sixpack, dat je daar ook uh, door geïmponeerd bent. Ja, maar niet, dat is niet het, uh, het gemiddelde. Dus, dus de, als er op een natuurrissencamping een, uh, een surfdude langs loopt, dan, dan is het prima, maar dat zijn ze toch niet allemaal. En heeft het met seks te maken? Natuurlijk, uh, maar alles heeft toch met seks te maken? De, op een naturistencamping nou, heb ik niet meer dan een, op een textielcamping... of in een oh, sauna of in een, een bingo. Ja. Uh, maar maar verlaag de prikkel nu Ik bedoel, uh, ik, ik kan me voorstellen dat er nog heel wat meer moet gebeuren... als je helemaal allemaal bloot bent. Om, ik uh, denk dat het juist andersom is. Ja. Ja. Ja. Nou, ik, nou, ik, ik vind, vind ik, zelf een ja. vrouw in een hele kleine bikini... Uh, ja. seksueel aantrekkelijk ja, dan bedoel ik Dat bedoel ik ja. dus. dus, je, dit, dus. Nee, het is de bi bikini legt accenten die om opheldering vragen. Ja, en, ja. Uh, ja. Dat ze ja zit, toch ja. En, uh, het naturisme legt het accent op het hele lichaam. Hey, nog even over jouw ervaring in Spanje, Jeroen. Um, vorige week schreef de publicist heet die, Simon Pupin. Hij schrijft veel over voetbal. Volgens mij een Engelsman van geboorte. Is dat zo, Anthony Pemberton? Ja, ja, volgens mij klopt het wel. Je ja. Zegt, ja, ja. En die zei, uh, Nederlanders zijn behoorlijk onverschillig in hun blootje. Ja, ja. Het is niet een, uh, uh, uh, dat ze dat ze vrij vinden, maar dat doet ze gewoon niks. Ze lopen maar. Het viel hem op dat in kleedkamers van sportclubs uh, uh, en zwembaden... onderbroeken gewoon naast elkaar gehangen worden. Dat is helemaal in de publieke ruimte komt een Nederlander, dat is zijn betoog... heel dicht bij een ander uh, ja, ja. uit een soort onverschilligheid. Ja, weet ik gewoon niet. Ik, is het niet verschillend ook per <laughs> <laughs> <laughs> Nee, Maar de andere hier, wat, wat denken jullie? Ja, Misschien is het Hollandse nuchterheid, ik weet het niet. Het zou best zo kunnen zijn. Hè. De, de, binnen het naturisme, de Nederlandse federatie is de grootste in de wereld. Dus het heeft misschien toch wel iets met dat Nederlanderschap te maken, met het Nederlander zijn. Dat er toch iets in de cultuur zit hier die dat veroorzaakt. En bij de Duitsers zou het juist die enorme natuurbeleving zijn. Die, uh, terug naar ja, de natuur. Ja, on on on onverschilligheid. Uh, uh dat is misschien ook heel erg. Een, een, dat, dat helpt, steunt het nudisme heel erg. In de zin, mensen vinden het lekker om in een blootje te lopen. Maar ouders gaan ook naar zo'n camping toe. En ik noem dat eigenlijk. Dus nou, ik zei het net, ja. ik noem het niet echt een natuuristen camping. Het is een soort Bourgondië plus. Want het is een soort ja. zuipen en vreten en dat allemaal naakt. Dus uh, <laughs> Nederland is de grootste uh, heeft de grootste voetafdruk, zeg maar. Zo'n zo term van de, van, de, van, de, van de wereld, heeft ja. de grootste uh, verspillers. Dus ik, de onverschilligheid, ja. Nou ja, okay. goed. Ja. Nou ja, eh, eh, straks heel veel... Je, je moet eh, zelfs eerder weg, want je hebt ja, straks weer de voorstelling, eh, ja. Jeroen. Eh, heel veel succes. En morgen veel succes met al die blote mensen in de zaal. Henk-Jan Kamerbeek, is een reden om er voor jou heen te gaan? Om, als je daar bloot mag zitten als publiek? Ja, nou, ik weet niet. Ik ben een naakt recreant en ben geen naakte bezoeker van, van, van voorstellingen. Maar op zich vind ik het thema wel razend interessant, ja. Oké. Okay. Goed. Onze maandgast, misdaadjournalist Harry Lenzink. Hij vergelijkt een actuele gebeurtenis... met een, uh, een criminele situatie uit het verleden. En dat doet hij vandaag voor het laatst, want mij zit er bijna op. Harry, welke vergelijking ga je vandaag maken in Pavlov? Nou, deze week werd er uh, een dame veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Een vrouw uit Zeist met een uh, Afghaanse afkomst. Zij heeft een... Uh, uh, bewoner van de flat waarin ze woonde, overgoten met benzine, aangestoken. En het slachtoffer heeft het niet overleefd. En uh, nou, de rechters hebben geconcludeerd dat dat uh, gruwelijk en vreed is geweest... en hebben haar die 18 jaar gegeven, wat een behoorlijk lange straf is. Uh, dat is ook mede uh, gedaan omdat ze geen motief heeft willen geven. Uh, ze is wel onderzocht bij het Pieterbaancentrum... Um, en ze is volledig toerekeningsvatbaar verklaard... Behalve dat ze een lichte neiging tot depressie had. Verder weten we er niks van. En ik, toen ik het las, moest ik denken aan een zaak... waar mijn collega Marjan Huske en ik de afgelopen maanden... druk mee bezig zijn geweest. Het is een oude zaak, uh, maar die is uh, actueel. Uh, het hoge beroep dient. Het is een zaak uit 1997. Uh, het heet de Stelkookpanmoord. Daarbij werd uh, langs de A15 in 1997 een uh, schedel gevonden... En een kilometer verderop uh, de rest van het lichaam. Nou ja, in die zin dat het lichaam ook weer in zeven delen was uh, opgesplitst. Um, Gruelijk. Uh, de huid was eraf gestroopt. Uh, nou ja, um, dat uh, leidde tot veel commotie. Maar de zaak werd niet opgelost. Tenminste, dat duurde weer zeven jaar voordat er een begin van een oplossing kwam. En in 2004 heeft uh, een van de uh, daders een verklaring afgelegd. Uh, toen bleek dat er twee vrouwen en één man... het uh, de, slachtoffer hadden vermoord, een, een Turkse man. Uh -huh. uh, vermoord door uh, zijn broer, de vrouw van zijn broer en uh, de uh, oppas. Uh, het motief zou zijn geweest uh, dat de, het slachtoffer... Uh, de vrouw had gevallen en nou ja, goed, toen zijn ze overgegaan tot die uh, vreselijke daad... Uh, waarbij ze vooral bij het dumpen van het lichaam uh, nou ja, naar middelen hebben gegrepen... die het voorstellingsvermogen te boven gaan. Uh, waarbij onder andere het hoofd van het lichaam is gescheiden... en in een snelkookpan gekookt. Ik, zal verder, ik heb het dossier gelezen en ik zal verdere details zal ik jullie besparen. Um, waarom we er nu naar kijken is omdat het hoger beroep dient... en de advocaat van de hoofddaler... Uh, die levenslange 20 jaar heeft gekregen. Uh, de, de advocaat hoopt dat hij uiteindelijk vrijspraak zal krijgen. Omdat hij heeft aangedenkt aan te kunnen tonen dat het Nederlands Forensisch Instituut fouten heeft gemaakt. Met, met, met, met proeven die ze hebben gedaan. Mm -hmm. En uh, dat heeft, doet hij onder andere door, uh, heeft hij gedaan door schapen schedels te koken. En hij komt andere, tot andere conclusies dan de wetenschappers van het NFI. Dat tezijde. zijde waarom ik er uh, hier aan refereer is dat. Ik heb uh, in de tijd dat ik me bezig had met misdaad... Uh, veel dossiers gelezen, veel zaken bekeken. Uh, veel moordzaken ook. En uh, meestal kom je wel, als je dan zo'n dossier leest... en de verklaringen van, van, van, van getuigen, van, van daders... Uh, is, ontstaat er wel een bepaalde vorm van empathie. Of al kan je je op een bepaald moment wel inleven. Dan heb je wel een idee hoe iemand tot een daad is gekomen. Nou dat had ik van de week niet bij die dame die haar buurvrouw in brand heeft gestoken. En dat had ik ook niet bij het uh, trio dat uh, de broer heeft uh, gevuld... en uh, uh, de huis door de uh, gehaktmallen heeft gehaald. Harry Lenzink, dank je wel. En hier zit naast ons op een krukje Thijs Kuiken. Hij is singer-songwriter, uh, heeft een groep, hij heet I'm ook... maar hij is hier nu solo en akoestisch speelt hij het nummer Kurt. Met Kurt. En uh, wilt u morgen met zijn groep I'm Ook zien? Ga dan naar Utrecht. Ja, misschien wilt u ook al naar de Paardenkathedraal. Maar je kan ook naar Tivoli in de Helling. Daar speelt uh, I'm Ook morgen in Utrecht. Ja, na de arrestatie van Mladic hoorden we in veel commentaren dat het zo goed is voor de slachtoffers dat de dader is opgepakt. Natasja Savic vluchtte met haar dochter in 1994 uit Bosnië. Ze had te veel ellende gezien. Anthony Pemberton werkt in Tilburg aan de universiteit... als onderzoeker bij het International Victimology Institute, Intervict. Maar om met u te beginnen, Natasja Savic... toen we u afgelopen donderdag uitnodigden... om vandaag in Paflof te gast te zijn... toen was u heel erg emotioneel. Ja. Hoe, hoe ja. gaat het nu met u? Hoe voelt u zich nu? Toen uh, heb ik gehoord dat Mladic is gepakt. Het was, oh, joepie, eindelijk, na zoveel jaren... En dan heb ik mijn televisie aangestaan. En toen, alle die beelden, wat, wat zie ik uit Srebrenica... was meteen in mijn brein iets wat kan ik niet beheersen. Gewoon, alle die beelden, wat heb ik zelf meegemaakt. Dus als orthopedagoog bijna twee jaar in ziekenhuis werkte... met alle gewondende, traumatiseerde kinderen. In Sarajevo. In Sarajevo. En ik zag die Kemal, jongetje van zes maanden, benen zonder benen gewoon alleen deeltje onder knie, was niks. Jongetje die moeder is overleden, oma is overleden. En ik zag in mijn ogen meisje die was drie jaar oud, was opgenomen in onze ziekenhuis, ook zonder benen, onder knie. En voor kerst, ik heb gevraagd, Aida, ik zal een briefje schrijven naar kerstman. En vraag een cadeau voor jou. Wat wil je? En zei, kijk naar mij, met die grote, mooie, donkere ogen, verdriet. En zei, vraag hem, alsjeblieft, mijn benen wil ik weer terug hebben. En uh, niet alleen Kerstman en Aida... Die middag gewoon liep allemaal alles door. Alle namen van dode kinderen. Voordat ik vertrek uit Sarajevo mm -hmm. heb ik in mijn gegevens 12.000 gewonde kinderen so. en 1.500 dode kinderen. En daar moest u afgelopen donderdag. Ja, heel erg aan en, en denken. Wat dat kwam allemaal weer terug? Eerlijk gezegd, ik. Ik was het nog nooit zo bewust van die... Wat heb ik meegemaakt? Ik heb, misschien heb ik nooit tijd gehad dat verwerken. Ik weet het niet. Maar, maar gewoon... Uh, hele die nacht. Ik kon niet slapen. Gewoon. Ik kan niet. Beelden uit mijn hersenen. En, nu niet. Deze. No, nu wel. Nu wel. Maar, oh, maar dus toen niet. Toen die, die, die 24 uur was vreselijk. En denkt u dat het uh, helpt uh, dat Mladic nu is opgepakt... Natuurlijk. met het verwerken van Natuurlijk. alles wat u heeft meegemaakt? Natuurlijk uh, denk ik niet aan mij. Ik denk ook. Ik ben slachtoffers, maar ik ben niet slachtoffers als anderen gelukkig. Ik heb niemand uit mijn familie verloren. Er is zoveel mensen. Zochtens kijk ik op tv-programma. Er was meisje. Mijn vader werkt met Duits bloed in de Srebrenica. En met hun verhaal, ja, ik zeg, ik ben niet slachtoffers... als ik vergelijk mee met anderen. met moeders die hebben kinderen en mannen verloren. Maar als ik kijk ook wat was en welke richting ging mijn leven... ik ben toch slachtoffers. En wanneer was het moment dat u besloot? Ik moet hier weg uit Sarajevo. Dus dat was toen. Met die beelden van die kinderen, van toen, die toen, kinderen. Toen die meisje heeft mij gezegd: schrijf hem ik wil mijn benen terug. Ja. Dat was. Maar andere was. Ik heb mijn dochter gestuurd toen oorlog begon. Mijn dochter was toen tien jaar en ze heeft allergie gehad van uh, conservantsmiddelen in. Uh, producten, voedsel, uh -huh. En ik was meteen bewust. Dus wij hebben geen eten. Dus ik moet gesturen. En ik heb haar gestuurd met mijn familie. En toen stuurde ik met eerste transport moeders en kinderen. Uit oorloggebied. En ik was echt... Ik geloof in mijn woord. Toen zei ik, koes je zich schat... Binnen drie weken ga je nu naar tante. Binnen drie weken komt mama en wij gaan lekker in de Kroatisch Zee. Ik geloof echt in mijn woord. Ik was dom. Ik was stom. Ik was verliefd op mijn werk. Ik was bezig en ik heb geen tijd rondom meekeken over die nationalisme. Oorlog heeft me echt verrast. Hm. Welke, welke straf zou u Mladic wensen? Ja, welke straf? Uh, ik ben niet voor doodstraf. Maar gewoon straf voor het hele lijf. Maar ik vind het dat is schandalig dat na 16 jaar Mladic is opgepakt. Te laat? Te laat. Vanochtend hoor ik op een radioprogramma dat uh, Nederlandse jongens uh, in Bosnië waren dicht bij hem... tien jaar geleden, maar toch van één indrukrijke land... in politische zekunen en mogen hem niet nee. pakken. Nee. Dat vind ik schandalig. En zelf, maar ook mening over die vreselijke, vieze oorlog in Bosnië... Ik vind ik ook dat het is uh, niet... Dat was natuurlijk binnen... Dat was een vreselijke burgeroorlog, agressie moslim van de Servische kant naar moslims, maar ik denk ook dat was alles zo lang geduurd. Mm -hmm. Waarom? Na drie jaar komen bombardingen en wij konden een oorlog gaan. Ja. En waarom zo duizenden slachtoffers? En ik uh, onderweg naar Hilversum, ik denk. Aan miljoen en dertigduizend Bosniërs. die verspreid als vluchtelingen overal in de hele wereld. Ja. Maar bedoelt u eigenlijk te zeggen. er is geen straf uh, ja, te Ja, natuurlijk, natuurlijk. Straf voor hem. Wat voor straf? Opsluiten? Opsluiten, het eind van leven. Maar wij zien, hij is nu oud en ziek. En wat betekent dat opsluiten? Eind, maar hij is dichtbij. Ja. Waarom? Hij was niet tien jaar geleden, 15 jaar geleden. Ja, dat dat uh, zou ik vinden: echt goede straf, maar nu, dat is niks. Anthony, Anthony Pemberton, die onderzoekt uh, uh, straf genoegdoening en genoegdoening uh, bij slachtoffers. Welke straf uh, zou Natasja helpen bij de verwerking? Nou ja, ik van... denk uh, dat ze het eigenlijk uh, zelf al heel goed heeft gezegd. Ik zag uh, gisteren, of tenminste, gisteren zag ik uh, een hele grote kop in de Telegraaf. Uh, uh, over de hele breedte van de Telegraaf. Gerechtigheid stond. Ik denk dat het eigenlijk wel heel duidelijk is dat je uh, door iemand nu uh, te straffen... Uh, wat voor straf dat dan ook is, dat dat altijd onvoldoende zal zijn... Zeg maar, gezien wat hij eigenlijk allemaal heeft uh, gedaan. Dus gerechtigheid is misschien iets wat we als uh, toekijkers in het Westen misschien hopen... Ja. dat er nu uh, de, uh, Maar je gebeurt. zegt hiermee, uh, er is nooit een straf die die daden uh, kan... Uh, ver ja in verhouding staat tot die daden. Ja. Nee, de Hanna Arendt heeft ooit een keer gezegd... dat dit soort uh, dingen... explodes the limits of the law. Zeg maar, ja, dit, dit soort evil, zeg maar, dat explodes the limit of the law. En dat, ja, dat is ook... Ja, wilde zijn uh, is misschien uh, medeverantwoordelijk... voor de dood van duizenden mensen. Ja, en hij is inderdaad, hij is 69. Ja. Die gaat dan uh, misschien 15, 20 dus, jaar nog de gevangenis in. Maar ontbreekt dan hier het element wraak? Dat je niet echt wraak kan nemen... Nou, ik denk ook niet... Uh, ook, wraak, uh, ook wraak helpt je in dit soort situaties ook niet heel erg veel verder. Nee, niet? Dat, nee. nee dus, uh, je ja, dat... doet dan toch wat? Je kan er eventjes... Ja, maar ook daarin. Ik denk dat het... Uh, de, de, eigenlijk is dat uh, wat ik eigenlijk probeerde te zeggen. Ook uh, de situatie zeg maar, zoals die ook in Rwanda is geweest. Er zijn dan ook er zijn echt 800.000 mensen ja. zijn vermoord in een hele korte periode. Er is eigenlijk helemaal niet, zeg maar, wat dat weer goed kan maken. Maar dat neemt niet weg... Dat het toch belangrijk is dat hij ze opgepakt. Dus het is opgepakt. Uh, dus dat het uh, voor veel mensen, zeg maar in Tuurlijk. Bosnië zeker zo zal zijn dat gedacht wordt: van nou uh, hij is in elf al gepakt. Maar ik denk ook wat, uh, uh, wat mevrouw Savits al terecht zei: ja, het is 16 jaar nadat het is gebeurd. Maar wat, wat kan hen dan toch wel helpen? Nou ja, ik denk dat we allemaal heel graag zouden willen... dat daar een soort magische manier is om dat voor elkaar te krijgen. En dat we dat ook door middel van een juridische procedure zouden kunnen doen. Dat willen we in het Westen ook allemaal heel graag. We hebben in het Westen heel veel fouten gemaakt, juist in deze situaties. Misschien in, uh, uh, in Rwanda dan nog meer dan in Joegoslavië. En dan willen we heel graag dat we nou zeg maar een soort magische manier hebben... om dat weer goed te doen. En die magische manier die bestaat helemaal niet. Zeg maar de, de, de, het blijft in Bosnië een proces... Waar mensen zeg maar, met vallen opstaan. Met heel veel moeite. Met mensen die eigenlijk maar ernstig getraumatiseerd zijn. Die dagelijks nog dus... de problemen zien. Die uh, daarmee om moeten blijven gaan. En ook dit kan een klein beetje. misschien een klein beetje helpen. Ja, ja. Maar ik zag nu ook al, ook al terecht staan. Uh, dat uh, mensen in uh, Bosnië zelf. In Sarajevo. Of in uh, Srebrenica zeiden. Ja, die Serviërs hebben hem nou alleen maar uitgeleverd omdat die uh, ze ja. bij de EU willen horen. Maar het is je... helemaal niks oprecht aan. Dus het is ook een beetje misplaatst om te denken. Nu kan er een deur dicht gedaan worden. Die deur die kan nooit dicht. Nou, okay, die deur die kan, in zoverre die deur die kan een stukje bij beetje, afhankelijk van je persoonlijke situatie, kan die dichter. Zou ik, zou ik willen zeggen, maar dat, dat is voor iedereen anders die in die situatie zit. Ja. Maar wat zeker in elk geval heel erg uh, overstated is. is bijvoorbeeld... Overschat. Overschat. Ja, sorry. Ja. Uh, <laughs> dat komt mijn Engelse achtergrond dan toch nog even naar boven? En vind ik van. Maar dat ik, uh, zoals bijvoorbeeld in de, de, de, de doodshaft die bij Timothy McVeigh, dat is de Oklahoma bomber, is ja, ja. uh, uit, uitgesproken. De terroristische aanslag in Amerika op het uh, regeringsgebouw in Oklahoma. Daar werd heel veel gezegd. Die doodsof die zal mensen closure brengen. Dus uh, inderdaad, dat die deur echt dicht kan. Nou ja, dat, is, dat is echt een illusie. En het proces zelf, we verwachten verwacht dat dit echt wel een paar jaar gaat duren. Is het volgen van dat proces goed heilzaam? Nou ja, dat kan. Ik denk dat Maar daar is heel erg, daar hangt het ook heel erg vanaf... van hoeveel uitleg er wordt gegeven aan wat er gebeurt. Ik denk dat voor veel mensen die snappen niet. Nou, Als ik nog een ander voorbeeld mag geven, als ook samen met bin Laden was opgepakt en niet neergeschoten. Dan was hij, hadden we hem waarschijnlijk niet kunnen veroordelen voor 9-11. Omdat hij daar te weinig mee te maken heeft. Al die slachtoffers die met 9-11 te maken hebben gehad. Die zouden niet begrijpen dat hij daarvoor dan niet veroordeeld is. Terwijl we allemaal weten dat hij erachter zit. Ik denk dat daar heel veel in, heel veel in zou moeten gebeuren. Heel veel uitleg. En eigenlijk zelfs ook ja, iets van educatie. Want zelfs die uh, levenslange gevangenisstaf voor Mladic, dat hangt er nog een beetje om. Want ja. anders dan dat je misschien zou verwachten... Maar het is dus eigenlijk een veel te technisch proces. Het is veel te juridisch. Het is, het, je dat, zou eigenlijk een klap voor zijn kop willen geven. Nou, ik zou het niet zeggen. Ik denk dat heel veel mensen het ook wel heel fijn vinden. Mantasje, dat, ik zie jou de hele tijd knikken. knikken. <lacht> nee. Maar ik denk, dat, ik denk dat heel veel mensen het ook heel fijn vinden... dat het wel op een manier gaat op een beschaafde manier gaat. Dat het dus niet, zeg maar, een soort volksgericht uh, uh, wordt. Maar tegelijkertijd, ja, een juridisch proces is wel wat anders... dan, uh, en, uh, ja, zoals je dat bij Law and Order ziet. Ik bedoel, dat, nee. is, uh, dat is allemaal heel mooi geacteerd. Het ziet dan heel spannend uit. Met het juridisch proces is toch wel weer wat anders. Het en Het komt taai. Taai, het is technisch... En uh, de, ondanks dat er wel heel veel belangrijke dingen gebeuren, en ja. ook heel veel wijze les uitgeleerd kunnen worden. Zoals het ja. Eigmanproces, is dan een hele bekende. Van het uh, proces tegen Adolf Eichman in Israël. Er is heel veel uitgeleerd, maar dat komt ook doordat mensen die ja, erbij maar... zaten, dat vertaald hebben op een bepaalde manier. En Eigman zat in Jeruzalem. Dat is ja. uh, waar heel veel Joden naar de oorlog naartoe getrokken zijn. Deze man die komt hier in Scheveningen, dat proces in Den Haag. En de nabestaanden, ja, Natasja, jij woont dan in Nederland... maar heel veel wonen natuurlijk toch gewoon nog daar. Nou ja, dat, en dat is dat... misschien een beetje ver weg voor de verwerking. Nou, ik zou, ik, zou, okay, ik denk dat er wel heel veel, heel veel voor te zeggen is... om het inderdaad toch in een buitenland te doen, maar... Uh, de, en dan de, de, spreek ik liever over de ICTR, dat is de, het tribunaal van Rwanda, dan het uh, tribunaal van Joegoslavië. Dat wordt in Arusha en Tanzania gehouden. En daarin, ja, Rwanda was het enige land in de, de Veiligheidsraad wat tegen het plaatsen van dat internationale tribunaal, zeg maar überhaupt het uitbesteden aan een internationaal tribunaal, had het ook nog plaats in een ander land. En het blijkt ook dat mensen, zeg maar eigenlijk, veel meer hebben aan wat er in dat land zelf gebeurt... dan in zover van een bed show... Uh, die uh, voor veel mensen inderdaad... Uh, ja, ver, uh, ver weg is... en eigenlijk meer tegemoet komt... aan wat de internationale gemeenschap... eigenlijk graag zou willen zien gebeuren... dan aan wat er daadwerkelijk in die landen zelf nodig is. Ja. Natasja Zawitsch... Um... Uh, als Mladic straks in Scheveningen zit uh, en dat proces gaat beginnen... zou u daar dan heen willen om in de ogen te kijken, die Mladic? Ja, natuurlijk. Ik uh, heb zelf ook uh, toen het uh, proces met Karadzic begonnen... ik heb ook tijd gevonden en daar zitten, in eerste rij. En kijken, gezien aan die maan. En het uh, proces volgen. Mm -hmm. Heb je maar... oogcontact gehad met... Uh... Garages, nee, dus dat is onmogelijk, maar ik was gewoon als iemand die, die zit achter uh, glas. Ja. Maar waarom wil je daar dan bij zijn? Ik wil gewoon graag zien wat die man zegt nu tegen recht. tegen klaar. En wil je ook zien dat hij het moeilijk heeft? Ja. Ja. En dat wil ik ook. Dat hij het moeilijk heeft? Ja, en ik hoop als uh, proces met Mladis beginnen, ik wil ook daar achter die glazen muren zitten. Mm -hmm. En, wat en als... aan hem horen en kijken. En wat als, als um, hij uh, nou, iets van berouw laat blijken? Sorry, wil je nog een keer gaan? Als, als, als hij iets van spijt zou laten zien, dat hij spijt heeft gehad? Ja, die spijt, dat geldt. voor ochtend zoiets, oh. ik zeg ja, eindelijk. Hij is mens, hij is niet dier. Maar zou je het geloven? Maar uh, tijdens het uh, proces van Karadzic heb ik geen speelgevoel. Mm -hmm. en, mm -hmm. en zie je, dat is, dat is nog steeds. Die, die, die maan die, die zegt dat, dat is gewoon. Hij wil zoiets uh, voor volk doen. Dat is iedere tegen hem gedaan. En, en zo gemonteerde proces. Mm -hmm. Maar als ik daar kan laten zien. Dat jij kan zeggen, ja, het speet me, ik heb verkeerde gedaan. Denk ik niet alleen van mijzelf, Voor en alle ja. naambestanden. Mm -hmm. Dat zal toch een soort van uh, uh, genoeg wonden. Ja. genees. Blijkt dat ook uit de onderzoek, Anthony? Nou ja, ik, het is inderdaad wat wel heel erg belangrijk is... is de ervaring dat het ook uh, oprecht uh, zou zijn, hè, die spijtbetuiging. Maar wat ik denk in dit geval misschien nog wel belangrijk is... en willen veel mensen er toch ook bij zijn... dat mensen eigenlijk uiteindelijk het belangrijkste is... dat die straf, ze het gevoel hebben dat die straf die die uiteindelijk krijgt... in hun naam uh, plaatsvindt. Dat dat niet een soort... Technische, te, te, technische uitspraak is die veel meer te maken heeft met een soort schending van een uh, soort abstracte rechtsorde. Mm -hmm. Maar in hun naam wordt, wordt gegeven. En dat zie je ook bij slachtoffers, gewoon in Nederland, zie je, zie je dat eigenlijk ook verbinden, zeg maar, van je naam. Bijvoorbeeld door het spreekrecht aan zo'n uh, uh, rechtszaak. Maar dat is belangrijk. Nou, laten we hopen dat het uh, die richting opgaat. En niet al te lang gaat duren. Ik vind het uh, dat is... Gewoon voor uh, Mladic. Van mij ja. kan ik zeggen: als je woorden bestraft, dan zal ik gewoon in naam van al die duizenden doden kinderen toch iets en voor hun nabestanden zeggen. Ja. Hartelijk dank. NTR Informatie, educatie en cultuur. Wie inspiratie zoekt, krijgt in vroege vogels tips voor een duurzamer leven. Zoals uw autoband op spanning met zonne-energie, het 26-plantenplan, een duurzame bedrijfskantine en hoe produceer je een groene film. Verder het belang van zeereservaten, de gevaren van schaliegas en we gaan terug in de tijd en op zoek naar de missing link tussen landzoogdieren en de walvis. Luister morgenochtend van 8 tot 10.